Vijf uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrig. Beurskoersen opnieuw flink gedaald. Amerika en EU willen dat Syrische president Assad opstapt. En ophef over Fins onderpand voor steun aan Griekenland. De effectenbeurzen staan door de vrees voor een nieuwe recessie opnieuw diep in het rood. Vooral aandelen van banken en verzekeraars gaan hard onderuit. In Amsterdam is het verlies van de AEX-index opgelopen tot 5%. De Europese beurzen stonden al de hele dag op verlies en die verliezen liepen op toen in New York de Dow Jones-index 3% lager opende. De angst voor een recessie wordt vandaag onder meer gevoed door een rapport van Morgan Stanley. De Amerikaanse bank constateert dat de Verenigde Staten en Europa gevaarlijk dicht bij een recessie zijn beland. Dinsdag werd een tijdelijk herstel op de beurzen onderbroken door het nieuws... dat de Europese economieën in het tweede kwartaal nauwelijks nog zijn gegroeid. De Amerikaanse regering en de EU vinden dat de Syrische president Assad het veld moet ruimen... wegens de aanhoudende gewelddadige onderdrukking van de bevolking. Het is voor het eerst dat de westerse mogendheden rechtstreeks aandringen op het aftreden van Assad. Volgens hen is Assad alle geloofwaardigheid kwijt. Tegelijkertijd hebben de Amerikanen de sancties tegen Syrië verzwaard... Alle Syrische tegoeden zijn bevroren en de invoer van olie- en olieproducten uit Syrië zijn verboden. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het geweld in Syrië doorgaat na de verzekering van Assad dat alle operaties van het leger en de politie tegen demonstranten zijn stopgezet. Assad heeft die garantie gegeven aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in een telefoongesprek. Zwaar bewapende aanvallers hebben in het zuiden van Israël... bij de grens met Egypte, aanvallen op drie doelen uitgevoerd. Daarbij zijn aan de Israëlische kant zeker vijf doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. Twee tot vier aanvallers zouden zijn doodgeschoten. Volgens een Israëlische functionaris... waren de aanvallers via de Gazastrook naar Egypte gekomen. De aanval in de buurt van Eilat... begon met de beschieting van een bus met automatische wapens. Die werd uitgevoerd door een paar mannen... die de bus in een auto hadden gevolgd. Militairen die op het incident afkwamen werden beschoten en ontplofte bommen. Andere militairen zetten de achtervolging op de auto in. In het gebied werd ook een Israëlische auto van afstand beschoten met een raket. Als Finland voor de steun aan Griekenland een onderpand krijgt, wil Nederland dat ook. Dat zegt het ministerie van Financiën in reactie op berichten in buitenlandse media... dat Finland buiten andere Europese landen om garanties heeft bedongen. Voor de Vinnen zou een miljard euro apart zijn gezet... Als Griekenland de steun niet kan terugbetalen, zou Finland dat geld plus rente mogen houden. Volgens Financiën is deze deal nog niet definitief. Hij maakt deel uit van het totaalprogramma voor Griekenland, waarover nog wordt onderhandeld. De berichten over het Finse onderpand leiden tot grote ophef in de EU.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 PME moest een half miljard euro afboeken. Daardoor dreigde het fonds vorig jaar de pensioenen te moeten verlagen. De Nederlandse bank dwong PME minder risico's te nemen... om te voorkomen dat de pensioenen van 700.000 mensen in gevaar kwamen. Het bestuur van PME was tegen de ingreep in beroep gegaan... omdat DNB volgens het fonds helemaal geen bevoegdheid heeft om in te grijpen. PME heeft nog niet besloten of het tegen het fonds in beroep gaat. Verslavingsdeskundige Kiet Bakker blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met drie maanden verlengd. Bakker wordt verdacht van verkrachting en ontucht met cliënten. De rechtbank vindt de feiten waarvan Bakker wordt verdacht ernstig... en verlengt erom het voorarrest. Het OM wil dat Kiet Bakker psychisch wordt onderzocht.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 Na de oorlog ging Breyer naar Indonesië, waar hij als cameraman getuige was van de dekolonisatie. Hij wilde bijdragen aan de opbouw van een zelfstandige Indonesische staat. Charles Breyer was 96 jaar. Het weer. Vanavond in het hele land buien, met vooral in het oosten en zuidoosten kans op onweer, hagel en windstoten. Overdag zonnige periode, met in het noordoosten nog een enkele bui. Het is dan iets koeler dan vandaag. In het weekend vrij zonnig en warm. ANWB-verkeersinformatie. 71 kilometer files op dit moment. Hier zijn de opmerkelijkheden op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen knooppunt Burgerveen, Burgerveen en het ringvaart 3 kilometer file. Het komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A4 tussen Roelof Arendsveen en Zoete rijn dijk naar Den Haag toe, 4 kilometer file. Dan op de A15 Europort richting Rotterdam... tussen Spijkenissen en knooppunt Vaanplein, 7 kilometer... En de bezoekers van het Lowlands Festival zorgen op de N306 Harderwijk richting Kampen. Nog steeds tussen Harderwijk en Walibi voor 6 kilometer file. Het NOS Radio Carasso. Goedemiddag bijna 6 minuten over 5. Zometeen het openbaar ministerie over de snelwegbeschietingen. Ze zoeken nog altijd de dader of de daders. Eerst Finland, want de Finnen die zouden het op een akkoordje hebben gegooid met de Grieken. Finland zou in ruil voor een lening aan Griekenland... bij hen een onderpand hebben afgedwongen in de vorm van een groot geldbedrag. Nou, in Nederland is al grote ophef ontstaan bij verschillende politieke partijen... ook bij minister De Jager van Financiën. Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Dirk, um, wat heb jij gehoord over de afspraken tussen Finland en Griekenland? Ja, er is dus een overeenkomst... Sloten. Finland en Griekenland eigenlijk een beetje hun eigen koers. Op hun eentje hebben ze afgesproken dat uh, Finland zal Griekenland ondersteunen. Maar Griekenland moet wel een onderpand geven. Moet een flinke som betalen op de, een speciale rekening van de Finse regering. En uh, ja, die centen moeten natuurlijk door andere Europese landen worden betaald. Dat hoort men dan in, uh, in de coulissen. Maar uh, het gaat dus om geld. Er is... Uh, er wordt nog onderhandeld over de details, maar politici en ambtenaren zijn ermee bezig. En het akkoord zou dus binnenkort klaar zijn. Dan moet het wel nog worden goedgekeurd goed door de overige Europese landen. Maar er zijn dus gesprekken, telefoons, videoconferentie in Brussel. En de, de hoofdafspraken die zijn duidelijk: Griekenland krijgt steun van Finland, maar Finland wil een onderpand in de vorm van een flinke som geld. Ja, een flinke som. Zijn er bedragen genoemd? Officieel niet. Ik sprak met een woordvoerster van de minister van Financiën... die zei nee, ik, wil daar, uh, ik heb daar geen details over... maar ik lees in Finse media dat het over een half, uh, een half miljard euro zou gaan. Een half miljard euro. En wat zouden de Finnen geven aan Griekenland als lening? Uh, dat staat nog niet vast, omdat het, uh, het reddingsplan voor... Griekenland, dat uh, op 21 juli werd, werd uh, overeengekomen in Brussel. Daar staat nog niet vast hoeveel Finland eigenlijk precies moet, moet, uh, moet betalen. Dus daarom weet men eigenlijk ook nog niet precies hoeveel Griekenland ook aan Finland zal moeten betalen. Dat probleem kennen wij, Dirk, hier ook in Nederland. Zeg, en dat uh, de Finse regering dit wil van Griekenland, dat uh, heeft te maken met een rechtspopulistische partij in het land? Ja. Er zijn dit voorjaar verkiezingen geweest in Finland. Voor het eerst is er eigenlijk een rechtspopulistische partij de ware Finne in het parlement met een grote meerderheid of niet een grote meerderheid, maar dus massaal het parlement ingekomen en altijd de campagnes heeft. ...de regerende de sociaaldemocratische partij... ...die vroeger altijd zeer Europees gezind was... ...onder Pavo Liponen, de vorige premier... ...of een van de vorige premiers... ...die heeft eigenlijk een beetje geconcureerd met de ware vinden... ...want zelfs de sociaaldemocraten hebben gezegd... ...als wij in de regering komen, willen we waarborgen hebben... Uh, als, we, ...als we Griekenland moeten steunen. En ja, op de bijzondere top in juli... ...heeft de Finse minister eigenlijk een beetje van zijn collega's afgedongen... ...dat, dat Finland... Uh, ja, ...een speciaal akkoordje of een uitzondering krijgt. Je zegt dat hij dat al heeft geregeld. Want uh, zoals je al zei, de andere regeringsleiders moeten dat nog wel goedkeuren. Maar de Finnen gaan ervan uit dat dat allemaal in orde is? Kennelijk dus wel. Um, inderdaad, de andere Europese landen moeten het nog goedkeuren. Maar men, je ziet ook in de Finse media ook, uh, vraagtekens die geplaatst worden... Uh, de Zweedstalige krant je hebt een kleine Zweedse minderheid in Finland, uh, die schrijft ja, wat wil de regering eigenlijk met, met het Europees project nog. En nu vaart Finland zijn eigen koers en brengt heel dit reddingsplan eigenlijk een beetje in gevaar. Want uh, de reacties in andere landen zijn dus, oh maar dan willen wij dat ook goed. We gaan kijken hoe dat hele onderhandelingsspel zich de komende dagen ontwikkelt. Dirk Evers, dank voor jouw berichten vanuit Finland. De berichten uit Finland. Dan Syrië. President Assad van Syrië moet opstappen. De Europese Unie en Amerika hebben vanmiddag Damascus deze boodschap gegeven. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, zei het zo. The people of Syria deserve a government that respects their dignity, protects their rights, and lives up to their aspirations. Assad is standing in their way. De mensen van Syrië verdienen een regering die hen respecteert. En Assad staat, hun in de weg, staat in hun weg, zegt Clinton. Het regime zou moeten opstappen vanwege de grove mensenrechten schendingen tegen de eigen bevolking. Een vandaag verschenen rapport van de Verenigde Naties bevestigt dat de Syrische bevolking op grote schaal mishandeld, gemarteld en vermoord wordt. Voor minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken is de maat vol. Wij hebben eerst gezegd dat Assad zijn legitimiteit met rassenscheden aan het verliezen was. Vervolgens hebben we gezegd vorige week dat hij zijn legitimiteit verloren had. Dat had toch een signaal naar hem moeten zijn... dat het geweld meteen zou moeten stoppen... en dat hij aan hervormingen zou moeten werken. Dat heeft hij niet gedaan. Integendeel, hij is doorgegaan met het geweld. Ook de afgelopen dagen met die bombardementen bijvoorbeeld... op die kuststeden in Syrië. Dat betekent dat de maat vol is... Om even een beeld te krijgen, dat rapport is vrij gedetailleerd op enkele punten. Um, als het gaat om die mensenrechten, wat stuit u het meest tegen de borst? Wat, wat natuurlijk het meest tegen de borst stuit is simpelweg dat je je, je eigen wapens inzet tegen, je, tegen de bevolking van jouw land. Dat je daarmee dus, dus middelen die je hebt op een, op een verschrikkelijke manier inzet. En dan nog op een manier die, die, die afschuw wekt... En uh, wat dat betreft horen we over zeer vele doden. We horen over ook verdwijningen. We horen over martelingen. En dat, dat is uh, niet aan ons besteed. En dat betekent dus ook dat wij uh, hopen dat ook in de komende tijd, volgende week... de Verenigde Naties bij elkaar zullen komen, de Veiligheidsraad... En dat die dan ook zullen besluiten om aan de openbare aanklager bij het internationaal strafhof hier in Den Haag te vragen om die eh, wandaden van het regime van Assad eh, te onderzoeken. Er zijn al enkele sancties eh, getroffen tegen eh, Syrië. Vindt u dat op dat punt er ook nog een aanscherping moet komen? Wij vinden dat. Eh, wij hebben, eh, eh, vandaag eh, eh, hebben wij gevraagd aan, richting Brussel om de ambassadeurs van de lidstaten bij elkaar te laten komen. Dat gaat dus morgen gebeuren. En die gaan dan praten over inderdaad de aanscherping van de sancties. En ook versnelling van het invoeren van die sancties. Waar moeten we, het, we dan aan het, denken? Dan moeten we denken aan de bankensector, aan de telecomsector... en ook aan zo mogelijk uh, sancties op het gebied van de olie-export vanuit Syrië. Een diplomatiek, ook een politiek signaal, uh, gevolgd door ook sancties. Maar is dat effectief? Ik denk dat dat effectief zal zijn. En dat heeft alles te maken met het feit... dat de internationale gemeenschap nu in brede zin... het is niet alleen Nederland dat vandaag zich uitspreekt op deze manier... maar ook de Verenigde Staten, eh, Engeland, Duitsland, Frankrijk... de lidstaten van de Europese Unie... die spreken zich allemaal uit eh, in de trant van... Syrië moet beseffen dat het eh, zo niet verder kan. Assad moet weg... Dat betekent dat je het regime afknelt, afknijpt, isoleert. En dat doe je niet door als enig land iets te gaan roepen... maar dat, betekent, dat, dat doe je door met z'n allen uh, tegen Syrië te zeggen... het is nu over. Want het is dus minister Roosentaal. Hij houdt de ambassadeur in Syrië trouwens op zijn post... vanwege de goede informatiepositie... en de waardevolle contacten met de oppositie in het land. Michiel Breedveld sprak met de minister. Het pensioenfonds van de metaalsector PME heeft roekeloos belegd met pensioengeld. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Rotterdam. De rechter vindt het terecht dat de Nederlandse bank ingreep bij PME... om de pensioenen van deelnemers veilig te stellen. PME had zelf om de uitspraak gevraagd... en voorzitter Frans-Willem Briet erkent dat dat is uitgedraaid... op een tik op de vingers van de rechtbank. Wij vroegen ons af... Wij vroegen ons af, want daar bestaat na het oordeel van de rechter geen vraag meer over... ...wij vroegen ons af of DNB zulke vergaande bevoegdheden heeft. Nu zegt de rechtbank eigenlijk ook, in uw geval was er ook wel aanleiding om in te grijpen. Ja, de rechter oordeelt zo, dus het wordt langs lastig om nu te zeggen dat ik dat niet deel. De rechter heeft een uitspraak gedaan en vindt dat de DNB die bevoegdheid had... Want u zegt, wij waren zelf eigenlijk ook al bezig. Waar was u mee bezig dan? Met een aantal maatregelen. We hebben op het gebied van aansturing een aantal versterkingen verricht. We hebben risicomanagement versterkt. We hebben een aantal bestuursleden met meer bekwaamheid... op het gebied van beleggingen aangetrokken. Uh, en dat soort maatregelen hebben we genomen. Zo ook hebben we het bestuursbureau verder versterkt... op het gebied van risicomanagement en beleggingen. En u zegt eigenlijk, daar hebben we de Nederlandse bank... helemaal niet voor nodig om ons dat te vertellen. Nou, dat, gaat, dat hoort u mij niet zeggen... We hadden die maatregelen hadden we al in voorbereiding. De Nederlandse bank, met wie we in deze industrie überhaupt veel overleg voeren... heeft gemeente daar een opdracht voor te geven. Die zijn we aan het uitvoeren. De rechtbank komt eigenlijk tot de conclusie dat het bestuur onvoldoende deskundig is. Dat is flinke kritiek op uw bestuur. Daar kan ik moeilijk omheen als terecht, maar ik dat vind, dat klopt. En wat doet u daarmee? Inmiddels is het aantal bestuursleden van 14 naar eigenlijk 8 teruggebracht. Inmiddels is het weer 10... Want het aantal vakante zetels is ingevuld door mensen met specifieke deskundigheid... op het gebied van beleggingen en vermogensbeheer. U was dus zelf eigenlijk ook van mening dat die deskundigheid tekortschoot? De crisis heeft ons geleerd dat we dat verder moeten versterken, klopt. Maar verder versterken is een andere manier om te zeggen dat het tekortschoot? U kiest uw woorden. En u de uwe? Ja. Maar waarom durft u dat niet te erkennen dan? Nou, ik ben nog niet zo lang voorzitter. Het is wat makkelijk om terug te kijken naar bestuurders... die zich hard hebben ingezet voor het fonds om ze nu te veroordelen. Ik kan alleen maar constateren dat er inmiddels een verandering heeft plaatsgevonden. Dit fonds, heeft dat nu nog consequenties voor uw bedrijf, voor PME? Nee, niet specifiek. Want zoals gezegd, we zijn bezig met uitvoering te geven aan het herstelplan. De verhoudingen met DNB zijn goed. Die worden niet verder bepaald door dit fonds. De rechter heeft een uitspraak gedaan... En we gaan verder. U zei, u betreurt het vonnis. Uh, uh, op welk aspect betreurt u het dan? Je wilt graag gelijk hebben als je ergens mee begint. En dat is nu niet gelukt? Die uitspraak is duidelijk. Maar u krijgt dan ondertussen ook nog een flinke tik op de vingers? Ook dat klopt. Dat is juist. Maar dat is ook professioneel. Je, bent bezig. je gaat naar de rechter toe. Die doet een uitspraak. Dat zegt niet iets over persoonlijke verhoudingen. Neem maar wel over deskundigheid en competentie. Ja, zoals gezegd, we hebben veel geleerd van de crisis. Al oh, dus voorzitter Frans-Willem Briet van het Pensioenfonds van de metaalsector. Gert-Jan Dennekamp sprak met hem. Welke medaille wint Nederland bij het EK Dressuur? Dat horen we zo meteen van Ed van der Bent. Want hij volgt de wedstrijd die nu aan de gang is. Verkeersinformatie Erwin De Hart bij de ANWB. Ja, op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoofddorp en Ringvaart. Aquaduct staat nu 5 kilometer file en er zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. 17 minuten over 5 is het. De NOS Radio Route. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de verschillende crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week Roel Pauw. De demo-kwekerij in Honselersdijk is een plek waar je altijd terecht kunt... met goede ideeën en ideetjes om de tuinbouw weer een beetje vooruit te helpen. Peet van Adrichem, u heeft hier zo uw vaste gasten. En Nico de Jong is er daar één van. Weet u waar hij zich op dit moment mee bezighoudt? Nou, dat weet ik natuurlijk nooit, maar dat wil je niet. <lacht> ja, het meest interessante op dit moment is natuurlijk... die. Uh... Het onbrandbare schermdoek. Nick is altijd bezig met eh, wat er in de markt ergens rondwaait, zou je kunnen ja, zeggen. Wat er, wat, er, wat er in een andere markt te halen is, buiten de tuinbouw. Dus je zoekt, als je in de tuinbouwsector zoekt, dan kan ik nooit wat vinden. Maar buiten de, de sector ligt heel veel wat we in de tuinbouw kunnen gebruiken. En wat heeft u nu gevonden dan? We hebben een onbrandbaar schermdoek gevonden. En waarom is dat belangrijk? Dat is heel belangrijk, stel je voor. Er zijn diverse bedrijven, al in, in vijf minuten tijd zijn ze de lucht ingegaan. Wegens verbranding van de schermdoeken. En waar heeft u dat gevonden, dat onbrandbare schermdoek? Ja, dat is mijn uh, wetenschap. En oh, dat, uh, dat gaat u me niet vertellen? <laughs> Nog niet. Ah. <laughs> dat komt TZRT als het uh, helemaal uitontwikkeld is. Dat we ja, dat, ja. Uh, ja, gaat u dat patenteren dan? Of, of zelf op de markt in brengen? In samenwerking met, uh, met de fabrikant gaan we daar uiteraard gaan we zorgen dat dat uh, op een goede manier uh, beschermd wordt. En op een goede manier in de tuinbouw. Op een betaalbare manier in de tuin wordt er ja. Heeft u wel eens succesjes geboekt? Met, uh, de, want u bent een, uh, ik begrijp van uh, <laughs> Peter van Adrichem dat u een soort uh, uitvinder bent. Ja, de uitvinder, dat, dat vind ik altijd zo'n moeilijk woord. Ik, ik, ik loop net toevallig overal tegenaan. Ja. <laughs> en waar bent u uh, al eerder tegenaan gelopen, wat uh, ja, een succesvolle toepassing bleek te zijn? Diverse. Uh, uh, ja. Uh, ja. Een Vietnamese hoed die je omdraait en een puntje eruit knipt dat je een, uh, een boekethouder hebt. Uh, voor de tuinbouw zijn we nu bezig met uh, een luchtbehandeling. Uh, dus, dus het ontvochtigen van de kastlucht. Oh. Hoe gaat dat eruit zien? die ontvochtiger Gaat u me ook niet vertellen? Jawel, oh. maar dat, dat, dat, dat is vertellen moeilijker dan laten zien. <tie> Dit is hem. Ja, dat is een kast. Is van een uh, meter of uh, zes, alles bij elkaar, waar ja. een... Uh, een, een warmte-element in zit. Het is een beetje vergelijkbaar met uh, de condensdroger... waar mensen thuis hun uh, was in gooien. Ja, ja. Ja. Doordat het droger geworden is mm -hmm. die buitenlucht... en de temperatuur uh, redelijk op peil gebracht is... Kan het zien. Waarom is dat belangrijk voor de tomatenteelt? Nou, niet alleen voor de tomatenteelt, voor alle, alle teelt. Ja, het moet niet te warm worden? De vochtigheid ja. mag niet te hoog worden. Moet u nog steeds uh, leven van uh, het bloemisten bestaan? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Dit ik soort doe, dingen, ik, daar doe, kunt ik, u doe, zich redelijk mee redden. Ik uh, red me redelijk goed. Ja, ja. Ja. Dus binnen deze sector, waar uh, al heel veel uh, in is ontwikkeld... Ja, komt iedereen... daar, daar valt altijd nog wel weer wat nieuws te verzinnen. We hebben een, uh, een dubbel ruimtegebruik voor wateropslag we ontwikkeld. Op een gegeven moment was de grondprijs hier in, uh, in deze streek behoorlijk hoog. En toen hebben we gezegd van moet moeten we maken, moeten we buiten dure grond neer gaan leggen. Waarom douwen we dat niet onder de kastvloer? Mm -hmm. Nou, dat kan. En dat is hier bij de Demokwekerij ligt er ook een, een proefstuk. Ja, Joost is nou een moor bij Joost. En die uh, dat is mijn zoon die. Uh... Die is bezig om een machine te maken om aan een stokje een ijzerdraadje te doen om orchideeën aan vast te binden. En kwekers hebben daar behoefte aan? Of weten ze dat nog niet, oh, dat ze raak... daar behoefte aan hebben? Nee, ze hebben daar behoefte aan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Als, als iemand iedere keer een draadje beet moet pakken en, en dan uh, aan een stokje draai. zetten. of het, het draadje zit al aan het stokje. En dat heeft uw zoon dan weer, ja, uh, bedacht. Zoon weer gedacht. Ik zie dat helemaal voor me. U met uw zoon Joost aan de keukentafel. Een stuk papier voor u. En lekker tekenen, schetsen. Misschien rekensommetjes maken. Hey joh, ik heb een idee. Wat denk jij ervan? Ja. En dan komt er vaak wel wat aan. De LOS Radioroute. Deze week gemaakt door Rol Pauw. 60 tips hebben politie en justitie al binnen... over de snelwegbeschietingen van de laatste weken. Maar de gouden tip zit er nog steeds niet tussen. <coughs> Pardon. En daarom looft het Openbaar Ministerie een geldbedrag uit van 10.000 euro... voor informatie die leidt tot de aanhouding van de schutter. Ernst Pols, persofficier in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, schutter of schutter's. bent u al eruit of het er één of meer zijn? Nee, daar zijn we nog niet uit. En er zijn natuurlijk nog wel meer vragen die we hebben. En dat is ook precies de reden waarom we nu hebben gezegd gelet op het feit dat er toch levensgevaarlijke situaties zijn ontstaan in de afgelopen periode. Uh, mensen, helpen ons met het oplossen van deze zaken. En als mensen dat op de goede manier doen, dan kunnen ze dus in aanmerking komen voor een geldbedrag van 10.000 euro. Ja, want wat zijn die andere vragen die u heeft... We willen natuurlijk weten wie verantwoordelijk is geweest voor dit gedrag. En of dat nou één persoon is geweest, of dat dat misschien meer mensen zijn geweest. Wat hun motief is geweest om dat te doen. en Gaan ze maar door. En het gebeurt niet vaak hè, dat er zo'n groot bedrag wordt ingezet... voor iets wat niet een levensbedreigend delict is. Ook al kan je daarover twisten natuurlijk. Nou precies, u zegt het goed. Je kunt daarover twisten. Normaal gesproken worden beloningen wel uitgeloofd... in gevallen waarin mensen om het leven zijn gebracht... En vaak doen we dat dan ook nog pas vrij later in het onderzoek. Maar in dit geval hebben we gezegd, er is zoveel maatschappelijke onrust. En aan de andere kant levert deze situatie steeds zulke gevaarlijke uh, incidenten op. En uh, begrijpt u maar goed, morgen kan het zomaar fataal aflopen. Uh, we vinden dat we alles uit de kast moeten trekken om uh, dit gedrag te stoppen. We hebben ook het publiek opgeroepen van help ons, meld u zich bij ons op het moment dat u informatie heeft. Nou, 60 mensen hebben daarvan gebruik gemaakt. Alleen we hebben tot nu toe helaas moeten vaststellen dat de gouden tip er nog niet bij Zit. Dus we proberen nu ook op andere manieren mensen te bewegen... om contact met ons te zoeken en om ons te helpen bij het geven van informatie. Nou, hoopt u dan dat die prikkel ook kan werken bij de mensen... in de omgeving van degene die hier verantwoordelijk voor is? Ja, kijk, u moet het zo zien, in die ideale wereld belt iedereen belangeloos met de politie en geeft zijn of haar informatie ter oplossing van, van dit soort gedrag. Alleen, ja, we weten dat de wereld wat anders in elkaar zit. En er zijn ook, ook mensen die, eh, nou, laat ik maar zeggen, een extra prikkel nodig hebben om hun informatie met de politie te delen. Dat zouden bijvoorbeeld mensen kunnen zijn die zich bevinden in de omgeving van de schutter of de schutters. Boven de weg hangen natuurlijk ook nog camera's, zat ik aan te denken... die ook de files in de gaten houden. Heeft bestudering van die beelden niks opgeleverd? Nou, tot op heden is dat nog lastig gebleken. U moet zich voorstellen, het primaire doel van dat soort camera's... is het in goede banen leiden van de verkeersstromen. Dat genereert grote hoeveelheden data. En precies om die reden ook worden dat soort uh, camerabeelden... niet zo vreselijk lang bewaard. Dus dat is voor ons al een uh, enorme handicap. Ach, zijn die weggegooid dan? Nou uh, ja, na verloop van tijd worden die beelden inderdaad uh, vernietigd of overschreven. Uh, en dat hangt dus samen met het primaire doel waarmee die uh, beelden worden vervaardigd. Het is wel zo dat we op dit moment met Rijkswaterstaat in gesprek zijn om te kijken of we toch uh, uh, nou ja, een wat langere bewaartermijn kunnen bewerkstelligen. Want is het niet zo dat als er zoiets gebeurt de politie onmiddellijk Rijkswaterstaat belt en zegt bewaar even die beelden, er is hier iets gebeurd? Ja, dat kan, maar uh, dan gaat u ervan uit dat mensen zich onmiddellijk nadat er iets is gebeurd zich, uh, bij ons melden. Dan moet je ook nog lokaliseren waar dat precies is geweest, op welke tijdstippen dat precies is geweest. Uh, kijk, inmiddels staat iedereen op scherp, maar na de eerste incidenten, kunt u zich voorstellen, uh, was die situatie ook nog weer wat anders. Dus naarmate het onderzoek vordert, uh, zullen we sneller bij die beelden uh, terechtkomen en uh, zullen we daar ook sneller een beroep op doen. Maar goed, uh, het is... Voor alsnog heeft het maar niks maar opgeleverd. Ernst Pols, persofficier van Rotterdam. Ik dank u wel voor uw toelichting. Tot uw dienst. Dag. De schuldencrisis heeft direct gevolgen voor de Nederlandse economie. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... blijkt dat het consumentenvertrouwen sterk is afgenomen. En daarnaast zie je dat de werkloosheid ook weer stijgt. 413.000 mensen zitten nu zonder werk. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... is wel bezorgd over die ontwikkeling. Ja, ik zie altijd graag werkloosheidscijfers dalen. En we hebben hier in Nederland de afgelopen maanden, maand na maand, gezien dat de werkloosheidscijfers daalden. Wij zijn het land in de Europese Unie met de minste werklozen. Heel soms heeft Oostenrijk er nog een paar minder dan, dan wij, maar dan gaat het om een tiende van een procent. Dus het gaat heel erg goed relatief met de werkgelegenheid en met de beperkte werkloosheid in Nederland. Maar als die werkloosheid daalt, en zeker in een tijd dat er economische risico's zijn, dan ben ik daar ongerust over. U zegt het valt relatief mee, uh, toch is het een teken aan de wand. Het is een teken aan de wand dat er wat staat te gebeuren. We weten dat Europa opnieuw problemen heeft, financiële problemen, economische problemen. En niet alleen in Europa, het geldt ook voor Amerika andere delen van de wereld waar ook risico's gelopen worden. Ja, en dat vertaalt zich dan in, in werkgelegenheid en in werkloosheid. En als minister die daar verantwoordelijk voor is, ben ik dan ongerust als die ontwikkelingen de verkeerde kant op gaan. Minister Kamp, de werkloosheid dus, maar ook een dalend consumentenvertrouwen. Nou, daar reageert minister Verhagen van Economische Zaken op. Hij is niet verbaasd dat het vertrouwen is afgenomen midden in deze schuldencrisis. Dat komt dan niet onverwacht, maar we moeten dus natuurlijk wel zorgen dat we de economie, dat we hier uh, die rust en stabiliteit, dat we die snel weer terugkrijgen. Dat betekent dus ook dat we snel afspraken ook moeten maken, uh, juist uh, met de, de eurolanden. Nou, daar zijn er zijn nu ook verschillende aanzetten toe. Dan. We hebben er als, als Nederland langer voor, al, voor gepleit dat uh, we niet moeten doormodderen, maar landen die er een potje van maken... dat je die ook daadwerkelijk uh, niet alleen aanspreekt... maar daadwerkelijk uh, kunt, uh, kunt dwingen tot, uh, door middel van, van sancties... tot het nemen van, uh, van de goede maatregelen. Zegt u met zoveel woorden dat de voorstellen die Merkel en Sarkozy hebben gedaan... Uh, uh, dat u die daarmee ondersteunt? Uh, wat, ik, wat ik zeg is uh, dat uh, het goed is dat nu ook uh, uh, grote landen als, uh, als Frankrijk en Duitsland... Merkel en Sarkozy uh, zich buiten over de vraag over een mechanisme om landen die er een potje van maken... om die ook zeg maar, aan te spreken en, en door middel van sancties... tot aanpassing van hun beleid te brengen. Hoe je dat precies moet vormgeven. Ja, het is nu zaak dat we snel tot, tot afspraken komen. En dan zie ik de bijdrage van, van Merkel en Sarkozy als een, een hele goede stap. Aan de andere kant hebben we Hans Smits, de directeur van het havenbedrijf... die zegt... van alles goed en wel, maar we moeten ook blijven investeren. Hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, ja, dat moeten we uh, zeker. Ondernemers moeten weer de kans krijgen om te doen wat ze, uh, waar ze goed in zijn. En dat is ondernemen. Dus dat groeipotentieel van de Nederlandse economie, dat moeten we versterken. Dus op het punt van het schrappen van overbodige regels. Op het punt van hoe kunnen we kenniskunde kassa uh, bij elkaar brengen. Hoe kunnen we zorgen dat de kennis die er is bij universiteiten, bij, uh, bij scholen... dat die ook gebruikt wordt... Uh, ten nutte van de uh, ondernemingen, daar, uh, daar komen we nu ook met een antwoord op. Hans Smits zegt, die echte economie, u noemt dat het verdienvermogen van Nederland... zal Nederland er ook weer bovenop helpen. En daarvoor zijn investeringen nodig. En dat lijkt een tegenstelling met de bezuinigingen die dit kabinet moet gaan doen. Hoe kunt u daar een goed midden in vinden? Uh, daar zijn wij nu onder andere ook uh, met, uh, met het kabinet, uh, zijn we daar uh, ons uh, over aan buigen. Op dit moment vinden de begrotingsraden plaats, waarbij we eigenlijk de begroting voorbereiden. Uh, maar ik ga u dan nog niet uh, het, uh, het tipje verder van de sluier optillen. Uh, want we moeten natuurlijk nu juist in die begrotingsraden als kabinet uh, tot overeenstemming komen. En de kabinetsplannen voor het komend jaar zullen rond Prinsjesdag gepresenteerd worden. Michiel Breedveld sprak met de minister.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 Spreek je uit op Hivos.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. De effectenbeurzen zijn door de vrees voor een nieuwe recessie opnieuw hard onderuit gegaan. In Amsterdam sloot de AIX bijna 5% lager. Vooral banken en verzekeraars kregen het zwaar te verduren. De angst voor een recessie wordt vandaag onder meer gevoed door een rapport van de Amerikaanse bank Morgan Stanley.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 Regen- in het zuidoosten met hagel en zware windstoten. Mogelijk, mogelijk, ik heb ze nog niet gezien. Maar die buien heb ik verder wel gezien. Die trekken op dit moment over Nederland. Die trekken vanavond over Nederland. En pas in de loop van de nacht verdwijnen die geleidelijk uit ons land. En dan klaart het wat op en dan koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend zou in het noordoosten nog een buitje mogelijk kunnen zijn. Maar voor het overige is het morgen een dag met stapelwolken. Af en toe flink wat zon ertussen. Er waait een westelijke wind. Die is windkracht 3 à 4. En daarmee wordt het morgen 19, 20 graden. Op een enkele plaats zal het 21 graden worden. En ik denk dat dat heel aardig is. En zaterdag, dat wordt echt een zomerdag. Want ik denk dat heel veel zon is, weinig wind. En het wordt gemiddeld zo 3, 24 graden. Dat betekent dat op een enkele plaats de 25 graden wel gehaald wordt. Zondag en maandag, dat zijn tegen de tropische want dan wordt het 25 tot 30 graden met wat zon. Maar dan is de kans op een paar regen- en onweersbuien wel heel erg groot. En dinsdag en woensdag neemt de buiigheid af, gaat de temperatuur iets naar beneden. Maar de zon doet haar rol, het blijft meer dan 20 graden. Dus volgens mij is het weer tamelijk zomers. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment 34 meldingen, Totale lengte 118 kilometer. Ik noem de opvallendste op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaart Aquaduct. Zeven kilometer door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. Ook 7 kilometer. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam... tussen knooppunt Ippenburg en Afrit Berkel en Roderijs. 7 kilometer file. Op de A15 Europoort richting Rotterdam... tussen Hoogvliet en Knooppunt Vaanplein 6. En als laatste de bezoekers van het Lowlands Festival. Die zorgen nog steeds voor een file op de N306 Harderwijk richting Kampen... tussen Harderwijk en Balibi. 4 kilometer file. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan...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 Een grote hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer is desastreus voor het klimaat, wordt vaak gezegd. En dat gaat gepaard, die waarschuwing, met berekeningen en schattingen. Er is nu een ambitieus netwerk van vijf nieuwe meettorens en ook een hoop nieuwe weerballonnen die preciezere cijfers moeten opleveren. In dat project werken onder meer het KNMI, de Wageningen Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen samen. Matthijs Holtrop ging naar een al bestaand meetpunt van het KNMI in het Utrechtse Cabot. Een ruimte zo groot als een klaslokaal, vol met buizen, met computers, apparaten. De toren bij Kabouw in de buurt van Lopik meet alle weersomstandigheden. En onderin de kelder, daar wordt alle data verzameld. Alex Vermeulen is van ECN. Hier worden alle gassen die uit de mast aangezogen worden met grote pompen. Uh, wordt hier voorbewerkt, gedroogd, zodat we ze goed kunnen, nauwkeurig kunnen meten. En die gaan hier in deze analyseapparatuur. En dan wordt iedere vijf minuten, wordt een monster uh, geanalyseerd op alle concentraties van de broeikasgassen. En weer buiten is de KNMI bezig met het oplaten van een weerballon. Even kijken, ja, oké. Okay. De wind is mooi. Laat maar los, die ballon. Nou. Maar hier, dit vasthouden. Alleen zo vasthouden, Ja. Die kunt u loslaten, zo, gewoon vast. Allemaal in een kastje ter grootte van een uh, lunchbox, zal ik maar zeggen. Een broodtrommeltje. Daar zit alles in. Ja hoor, deze hoort uh, met luchtdruk, temperatuur, vochtigheid en wind. Richting en windsnelheid. Maarten Krol van de Wageningen Universiteit. Dus dat, dat nieuwe meten, hè? die nieuwe torens, extra ballonnen. Uh, waarom is dat allemaal nodig? Nou, We willen in feite willen we weten, als uh, de broeikasgassen uh, in de atmosfeer toenemen... wat we eraan kunnen doen. Dus we willen weten waar CO2 vandaan komt... en hoe het bijvoorbeeld wordt opgenomen door maisplanten... of uh, hoe bossen CO2 opnemen en eventueel in de winter ook weer uitstoten. Dus dat willen we beter kwantificeren. En daarom moeten we uh, heel nauwkeurig meten en kijken waar die CO2 heen gaat. De hoeveelheid CO2 die neemt sterk toe. Dat betekent ook dat als je weet hoe je het eruit kan halen als het ware... dat je daarmee een oplossing kan bieden voor het klimaatprobleem? Gedeeltelijk. Nou, wat bijvoorbeeld heel belangrijk is, is dat, dat er nu uh, een mechanisme op gang komt dat uh, het vastleggen van CO2 geld gaat opleveren. Nou, en niemand gelooft je op je blauwe ogen als je zegt van nou, ons bos heeft dit jaar zoveel ton CO2 opgenomen. Dus we moeten gewoon een verificatiemechanisme hebben om te kijken of, uh, of dat daadwerkelijk zo is. Nou, de belangrijkste en misschien de vervelendste vraag is: dan... hoeveel miljoen heeft u nodig? Uh, wij denken ongeveer 20 miljoen nodig te hebben voor dit netwerk. Nederland is toonaangevend hè, als het gaat om onderzoek naar broeikasgassen. Ja, klopt. Uh, eigenlijk omdat we al vanaf het begin af aan, uh, vanaf de 90 jaren, dit onderzoek gestart zijn. En heel goed samenwerken met de verschillende instituten. Dus Nederland heeft een goede positie. Wat zou er gebeuren als nou uw voorstel wordt afgewezen en die nieuwe meetpunten komen er niet dat is erg voor het, omdat we dan ook niet het onderzoek kunnen doen... om uh, mee te kunnen doen zeg maar, met het gebruik van die gegevens. En daarmee verliezen we dan ook onze vooraanstaande positie... in, uh, in, in het modelleren en meten van uh, broeikasgassen. Nou, de acht instituten schrijven momenteel gezamenlijk een onderzoeksvoorstel voor de NWO... die vervolgens beoordeelt of het onderzoek naar de broeikasgassen 20 miljoen euro waard is. De Libische opstandelingen zijn erin geslaagd enkele strategische punten in Libië deels of geheel te veroveren. Het stadje Garian bijvoorbeeld zeggen ze te hebben veroverd. Dat ligt aan de belangrijkste snelweg van Tunesië naar Tripoli, het laatste Gaddafi-bolwerk. Correspondent Thomas Ertbrink is zojuist aangekomen in Garian. Thomas, um, wat heb je daar gezien? Nou, ik ben niet tot aan Goyang gekomen uh, omdat er nog uh, troepen van uh, uh, Muammar Gaddafi uh, aanwezig zijn uh, langs de route. Dat had meer te maken met de manier waarop het stadje toekwam uh, dan dat ze nog in, het, in de stad zelf zouden zitten. Ze zaten daar in een kleiner dorpje langs de kant van de weg. En ja, dan kunnen ze dus natuurlijk nog mortieren afschieten of uh, met snipervuur op uh, voorbijgaande auto's schieten. Dus uh, de rebellen zeiden ook uh, voorlopig niet via, via die weg Carian ingaan. Dus ik ben weer omgedraaid en ik sta nu voor het uh, militair hoofdkwartier van uh, uh, ja hier eigenlijk in de Westerse bergen, uh, waar vanuit alle mannen die uh, deze ja uh, uh, de grote uh, overwinningen hebben behaald uh, worden gedirigeerd. En dan heb jij het idee dat er, dat er hevige gevechten zijn gevoerd? Heb je daar een indruk van gekregen? Of die nog worden gevoerd? Nou ja, als je zo naar toe rijdt, dan zie je links en rechts van de weg uh, uitgebrande tanks... Uh, uitgebrande uh, uh, armored personnel carriers. Hè. Dat, dat, dat zijn een soort van tanks die troepen vervoeren... Um, um, uh, ja, geweerhulzen links en rechts, um, moskeeën die, uh, met, met, met ingestorte muren. Dus daar is heel de afgelopen tijd heel hard ge gevochten. Um, is, het is overigens een stad die niet op de weg naar Tunesië ligt, maar juist uh, Tripoli met het achterland verbindt. Nou, dan zou je zeggen dat het achterland van Libië, dat is één grote woestijn. Dat klopt, maar... Uh, via die weg konden bijvoorbeeld buitenlandse strijders... die Gaddafi zou kunnen inhuren, uh, naar Tripoli toe komen. Nou, dat kan nu dus niet meer. Dus dat houdt in dat er ja, weer een tegenslag voor Gaddafi... Uh, omdat hij dus nu moeilijker, ja, eventueel extra troepen zou kunnen inhuren. Nou, dat is overigens iets wat de rebellen zeggen dat zo is. Moeten nog maar kijken of dat ook echt gebeurt dat er buitenlandse troepen zijn. Maar in ieder geval, de rebellen zijn er heel blij, mee, want ze hebben er maandenlang voor gevochten. Ja, waar ze ook om hebben gevochten is de olie. In, in de stad Savia. Dus daarvan zeggen ze dat ze die nu ook grotendeels in handen hebben. Wat heb je daarvan berichten over gehoord? Nou, omdat ik vandaag in Garian, uh, op weg naar Garian was, ben ik niet in Zawiya geweest, maar ik heb wel gesproken met een van de uh, hoogste commandanten hier. En die heeft bevestigd dat we inderdaad die, uh, die olieraffinaderij is ingenomen. En dat was uh, zeer interessant, meldde hij. Want het is namelijk uh, vrij was onder slag of stoot gegaan. Er is overlegd met de troepen van Gaddafi en die hebben gewoon besloten om de raffinaderij op te geven. En ja, dat is weer een teken dat uh, Gaddafi verder in het nauw zit. En nu hoorden wij vanaf de andere kant van Libië... de afgelopen weken verhalen over verdeeldheid bij de rebellen. Merk je daar iets van in, in die buurt van Garian? Nou, toevallig dat je dat zegt... want ik stond hier dus bij het militaire hoofdkwartier... en daar kwamen twee groepen rebellen aan. Die zijn onderverdeeld in wat we zelf brigades noemen. Nou, dat zijn meer gehoord van een verzameling van, van mannen die vroeger in een vroeger leven accountants, boer of, uh, of, uh, of, uh, of dokter waren en nu gewoon een wapen in de hand hebben gekregen. En die waren met elkaar aan het ruzieën. En ik kwam naderbij en ik vroeg van wat is er aan de hand? En toen was het Vrije Libië meteen het onvrije Libië geworden, want de journalist kon direct vertrekken. Ook al had ik een, een, een brief van het oppercommando hier, dat je mag werken en andere zaken. Dus dat geeft even een klein inkijkje dat ja, oké, okay, Tripoli gaat misschien vallen, maar uh, het hoeft niet te betekenen dat daarmee alle problemen ook natuurlijk voor, voorbij zijn. Dit blijft een land met allemaal mannen die opeens bewapend zijn. En ja, het moet maar, ja, het moet maar nog maar zien dat die wapens allemaal weer uh, terug in de depot staan. Thomas Ertbrink hoorde u vanuit Libië, het hoofdkwartier van de rebellen bij Zintan. Daar is hij op dit moment. Dan gaan we van Libië naar de economie, de beurs. Het, is, het was een ware verkoopgolf vandaag op vrijwel alle beurzen. De AIX bleef zakken, sloot zojuist uiteindelijk bijna 4,5 lager... op ruim 279 punten. Steven Sarvati is directeur van Vermogensbeheerder Wijs en Van Oostveen. Goedemiddag. Goedemiddag. Is er nou één belangrijke oorzaak voor al die rode cijfers aan te wijzen? Uh, nee, dat is het niet. En dat is het, denk ik ook een beetje het probleem. Het is een, uh, cocktail van een, een ongezonde cocktail van allerlei uh, negatief uh, nieuws en, en omstandigheden... die uiteindelijk een uh, enorme verkoopgolf uh, uh, in beweging hebben gezet. En dan heb je het over het consumentenvertrouwen, neem ik aan, wat wegzakt? Ja, klopt. Het is uh, onderliggend eigenlijk uh, gewoon geen goed gevoel... bij de uh, economische ontwikkeling op dit moment... En het steeds sterker wordend geloof in een dubbeldip. En als je dan kijkt hoe zo'n dag verloopt, het begint gewoon slecht... met tegenvallende cijfers van verschillende grote bedrijven. En waaronder Boscalis, nou, vandaag min 14 procent. Uh, dan zie je dat de financials, die dalen nog verder op het nieuws van Merkel en Sarkozy gisteren... dat ze een, een, een belasting willen gaan heffen op de financiële transacties. Dat zit voor, voor banken niet goed uit... Uh, dan kijk je naar Amerika en dan zie je dat dat ook lager gaat openen. Uh, vervolgens komen daar dan cijfers naar buiten over. Inderdaad, het, uh, het, uh, de inflatie die gestegen is meer dan verwacht... En dat er meer uh, werkloosheidsaanvragen zijn geweest. Dus dat alles bij elkaar uh, brengt er dan toe dat, uh, dat we flink laag staan. En wordt er dan ook nog gesproken de laatste uren over de afspraak die Finland aan het maken is met Griekenland? Om een uitzonderingspositie te krijgen bij, bij het steunpakket voor Griekenland, wat mogelijk weer de onderhandelingen voor dat steunpakket uh, verder openbreekt? Nou, de, de... De, de, de, dat hele stuk met betrekking tot uh, het opkopen van, van, van obligaties... de verschillende posities van de verschillende eurolanden, landen uh, dat, dat maakt waarom in Europa in ieder geval iedereen uh, qua beleggen heel negatief is, omdat er eigenlijk geen vertrouwen is in de politiek... omdat daar niet kortaat wordt opgetreden. Um, we zien dat bijvoorbeeld in zo'n discussie die dan kan ontstaan... tussen Finland en Griekenland. Uh, we zien dat gisteren aan, aan de, wat, wat, wat uh, Duitsland en Frankrijk... toch wel hele krachtige landen in Europa... wat die dan proberen te bedenken om uh, het allemaal weer terug te brengen... in het gareel, wat in principe uh, uh, een allemaal oud nieuwsverhaal is. Hè, die willen een, een, een, een, een, een, een, een, dat zeggen ze althans, een tijger... Een... Eigen creëren die geen klauwen heeft. Want ja, je kan eigenlijk niks doen. Dus iedereen is daar heel erg negatief over. Dat past allemaal bij, bij datzelfde sentiment. Nou ja. heeft de AIX in, in een half jaar tijd meer dan een kwart van de waarde ja. verloren. Uh, is, is de bodem al in zicht of, of kan je dat überhaupt nooit voorspellen? Nou, dat is sowieso niet te voorspellen. Maar uh, de, de, wat, wat er over het algemeen wordt gedacht is dat de bodem nog niet in zicht is. En als je bijvoorbeeld kijkt vandaag ook de stocks 600. Uh, dat zijn de 600 grootste bedrijven. Uh, uh, uh, die is vandaag met het grootste dagverlies gesloten in bijna drie jaar. Uh, over het algemeen zijn dat, uh, uh, ja, dat zijn geen positieve tekenen. Hè. Dus uh, de verwachting is wel dat het nog lager kan. En dan bellen wij u weer, Steven Sarvati, okay. maar ook wel een keer als het goed gaat hoor. Ik hoop het dan. <laughs> Directeur van Vermogensbeheerder Wijs en van Oostveen. <middels> Opnieuw was er overleg tussen sociale partners en premier Rutte. Ze waren eensgezind dit keer. Het gaat niet goed met de economie. Daar ja, is iedereen het wel overeens volgens mij vandaag. Uh, verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin De Hart. Ja, het autoverkeer uh, heeft vanmiddag flink last van de regen. Er staat wel 140 kilometer alles bij elkaar op dit moment. De grootste uh, file op eenhoping is Rotterdam te noemen. Uh, maar de langste staan bij Amsterdam. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Meer en Eembrugge, 13 kilometer. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en het Ringvaart -Aquaduct, 9 kilometer. En twee rijstroken zijn dat dicht. Na verwachting duurt dat nog een kwartier. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasco. Over anderhalf jaar, dan hebben we geen keus meer. Dan moeten wij met z'n allen echt aan de OV-chipkaart. Maar uit cijfers van de NS blijkt dat een vijfde van alle reizen... die gemaakt worden nog steeds gebeurt met een papieren kaartje. Dus niet iedereen is al zover. De NOS vroeg in een enquête 150 reizigers waarom ze dat doen. De belangrijkste reden, angst om te vergeten uit te checken. Verslaggever Jessica van Spengen ging posten bij de kaartjesautomaat. Je koopt een kaartje? Ja. Heb je geen OV-chip? Uh, ja, maar die werkt geloof ik nog niet. Die is nog niet geactiveerd. Ik geloof dat ik binnenkort... Uh, ja, wordt geactiveerd en dan kan ik altijd gratis reizen. Wordt hij dan automatisch geactiveerd? Dat weet ik niet. Ik moet denk ik nog een mailtje sturen. Maar uh, eerlijk gezegd heb ik er niet zo heel veel verstand van. Ik reis toch liever met het kaartje. Dus de het en met het in- en uitchecken, dat vergeet je allemaal snel en zo. En een kaartje heb je altijd bij je. En je moet hollen nu? Ja, ik, nou moet rijden halen. Jullie kopen nog gewoon een kaartje? Ik koop een kaartje, Waarom niet op tovertje? Nou, dan kan je vergeten uitchecken, nu niet. Erik Twintamer van de NS. Een vijfde van de reizigers reist nog steeds op een papieren kaartje. Hoe kan dat? 80% van onze reizigers is in het bezit van een overchipkaart. En de overige 20 kopen nog een los kaartje... Of kopen een loskaartje in combinatie met een overchipkaart. Bijvoorbeeld een meereiskaartje. Een vijfde van de reizigers dus nog met een kaartje. En de helft daarvan heeft wel. Of een voordeelurenkaart of een andere vorm van overchipkaart. Maar die gebruikt hem niet. Ja. Nog niet. Sommige mensen reizen heel weinig. En kopen om die reden nog steeds een papieren kaartje. Terwijl ze wel op saldo kunnen reizen. Nou, die keuze willen wij ze nog steeds bieden. U wil ze waarschijnlijk allemaal aan de overchip krijgen, toch? Uiteindelijk wel. Doen we stapsgewijs en willen mensen eraan laten wennen. Wat we weten uit eigen onderzoek is dat mensen die eenmaal reizen met de OV-chipkaart dat echt als prettig ervaren. Daar hebben wij ook een klein onderzoekje gedaan en daaruit blijkt dat mensen niet altijd zo tevreden zijn. Het belangrijkste is eigenlijk nog steeds dat uitchecken. Dat kan ik me voorstellen. Uh, overigens valt het reuze mee met de mensen die vergeten uit te checken. Van onze frequente reiziger vergeet ongeveer zo'n half procent uit te checken. En van de incidentele reiziger vergeet 2 procent uit te checken. Mocht je dat nou overkomen, één telefoontje naar de klantenservice van NS en binnen drie minuten is het geregeld. Het is handig dat je in moet gaan checken, checken, maar als je het vergeten bent vergeten en dan kan je weer moeten gaan betalen van 20 euro of op dat moment hoeveel het ook is. We staat in de rij voor de kaartjes? Ja, klopt. Maar waarom niet op OV-chip? Um, nou, ik heb een student-OV-kaart. Het kan volgens mij wel. Ik weet eigenlijk niet waarom. Zou je het me adviseren? Dat kan gewoon. Ze kunnen saldo laden op hun kaart en krijgen automatisch 40% korting als ze daarmee in het weekend reizen. Een heleboel doen dat niet. Uh, nog niet, het kan. Ze hebben de keuze om een papieren kaartje te kopen. Uh, wellicht dat er heel veel studenten zijn die in het weekend niet reizen en om die reden daar ook geen behoefte aan hebben. Maar het kan. Ga je je chip opladen? Ja. Wat vind je van het systeem? Handig. Oh, absoluut handig. Ik denk alleen je moet wel eventjes een beetje in de gaten krijgen en vooral in de gaten houden dat je iedere keer uitcheckt. Dus volgens mij kost het ruim nog steeds veel meer geld. Ja, ik heb het al een keer gedaan, dan zou ik het dubbel doen. Er staan wat dames bij de in- en uitcheckpaaltjes. Is het nou goed gegaan? Nou, ik weet het niet of het goed gegaan is. Gok het. U heeft hem er een paar keer langs gehaald? Ja. Oh, ja, u dat... kijkt mij aan. Maar ik weet het ook niet. Nee. Ik dus ik hoop dat het goed gegaan is. Een vijfde wat nog op een kaartje blijft wijzen, om wat van reden dan ook. Dat is toch veel? Maar daar hebben we nog uh, anderhalf jaar de tijd voor om die mensen ook te laten wenden aan de overchipkaart. En daar hebben we het vertrouwen in dat ook gaat gebeuren. Cijfer voor de overchipkaart? Ik geef een 7. Ik kan altijd voor verbetering in. Dat het toch iets beter mag, kan geregeld worden als je toch kwijt bent. Ja, dan moet je bellen en samen is gedoe. Wat gaat er gebeuren? Uh, ik laat mijn OV-chipkaart op. Voor de eerste keer? Ja. Het laden is gelukt. Hetzelfde op uw OV-chipkaart is verhoogd met 10 euro. Nou, spannend. Ja. Vergeet waar. niet uit te checken. Bedankt. Gelukt was het met de OV-chipkaart. Jessica van Spengen maakte deze reportage. Op de Europese kampioenschappen dressuur in Rotterdam kan Nederland vandaag de eerste medaille winnen. Na de eerste dag staat de ploeg op de derde plaats. De landenwedstrijd wordt vandaag afgerond, al heeft het wel even stilgelegen, vanwege onweer Ed van der Bent. Ja, dat klopt. Zo'n drie kwartier, er was hier een vernijnig onweer. En omdat het hier een bosrijke omgeving is voor het publiek... dat alles is overdekt hier voor het publiek, kon het geen kwaad. Maar voor de paarden... en op dat moment was Hans Staup de twee na laatste ruiter in de ring. En die Zwitser die werd door de voorzitter van de jury werd hier uitgehaald... en zocht toen een goed heenkomen. Net als degene die zich aan het voorbereiden waren. Een Spanjaard Jordi Kool en Adelinde Cornelissen die als laatste zal starten. En voor Nederland die derde moet gaan zekerstellen. Of misschien toch nog boven Duitsland het zilver binnenhaalt. Maar dan moet ze 84.610 halen. En dat lijkt een onmogelijke opgave als we kijken naar de fantastische rit. Eerder vandaag van Carl Hester Engeland met Utopia. Nederlands gefokte hengst met 82.568. Maar die derde plaats die moet zij zeker gaan stellen. Het zonnetje schijnt nu zelfs weer. En alles lijkt weer aan kannen en kruiken. De piste ook, dat is een all wedderbodem Dus die heeft er ook niet onder geleden. En we hebben geen meldingen van, van ongeluk of iets anders. Maar het was heel vervelend. En de cameramensen van de NOS die gingen gelukkig ook snel goed heen komen ze eh, vanuit de positie waar ze op de hoog zit eh, verblijven. Dus eh, de spanning wordt er nog even ingehouden. En Adelinde, over zo'n half uurtje weten we wat het eindresultaat is... bij dit Nederlands kampioenschap. En of we dan het brons hebben weten binnen te houden. Net voor half zeven. Dan horen we van jou, Ed van der Bent uit Rotterdam. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Maria Hageman. Ja, vandaag is een echte PVV-dag in de media. Zo is de partij van Geert Wilders een van de trending topics op Twitter. En dat is niet zo gek. Allereerst was daar het nieuws van Europarlementariër van der Stoep die zijn functie neerlegt. De 30-jarige politicus veroorzaakte gisteren onder invloed een aanrijding in Den Haag. En dan is er ook nog de kwestie rond het opvragen van de zogeheten burgerservice nummers, service-nummers van journalisten die bij de PVV op bezoek komen. De partij zegt dat de persoons Gegevens worden verzameld op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. En de dienst die verantwoordelijk is voor de beveiliging van Geert Wilders. D66 heeft daarover Kamervragen gesteld. En verschillende hoogleraren zeggen in NRC Handelsblad dat het niet door de beugel kan dat een politieke partij dit soort privacygevoelige gegevens opvraagt. En tot slot was de fractieleider zelf ook uitgebreid in het nieuws met zijn eis... dat Nederland, net als Finland, een onderpand eist bij steun aan de Grieken. Een rechter in Polen heeft de zanger van een death metal band... vrijgesproken van godslastering, dat melden internationale persbureaus. De zanger scheurde tijdens een concert in 2007 een bijbelstuk... De band heet Behemoth, dat is een oud hebreeuwse naam voor een reusachtig dier dat wordt beschreven in het boek Job. Op YouTube is het fragment te zien waarin de zanger van Behemoth de Bijbel aan stukken scheurt. als verzet tegen wat hij noemt godsdienst en hypocrisie. You know what? I don't give a fuck. I don't this shit. Fuck is Fuck, is fuck een rechter in het overwegend katholieke Polen oordeelde dat het optreden waarin de Bijbel wordt verscheurd een artistieke uiting is die past binnen de stijl van de band. De zanger zegt in een reactie dat hij blij is dat intelligentie het in zijn land heeft gewonnen van religieus fanatisme. R.C. Handelsblad bericht over een opera die op dit moment in België veel ophef veroorzaakt. Dit is een klein deel uit de opera De Stomme van Portici, die volgens de krant in 1830 de revolutie ontketende. Deze opera wordt heel bewust niet opgevoerd in Brussel, maar in Parijs. In België zijn de moeizame onderhandelingen hervat over een nieuwe regering. En de opvoering van de opera van de Franse componist Aubert zou kunnen worden gezien als steun aan vooral de Franstaligen, die vinden dat de Belgische eenheid zoveel mogelijk behouden moet blijven. De directeur van de koninklijke munch die, slo die sloot eerder bij de collega's van TV Brussel niet uit dat de stomme toch nog in België te horen zal zijn. Ik ben me bewust van het historische gewicht dat deze productie heeft. Dus ik vind dat het interessanter is om een eventuele nieuwe revolutie nog even buiten de deuren van onze stad en ons land te houden. En die eerst in Parijs het stuk te laten ontstaan. En als dat een interessante opera blijkt te zijn die ook vatbaar is voor een publiek van vandaag... Uh, zal ik er zeker over nadenken om dat stuk hier ook in Brussel te presenteren. Ja, de Bru Brusselse Schouwburgdirecteur Peter de Kaluwe. Nog meer politiek nieuws over cultuur. De fietstunnel onder het Rijksmuseum in Amsterdam. Voorstanders wisten via het stadsdeel te bereiken... dat ze ook na de verbouwing onder het museum door konden blijven fietsen. Maar directeur Pijbus heeft zich daar nog niet bij neergelegd. Hij lanceerde een offensief om zijn museum fietsvrij te krijgen... En met succes zo lijkt, wethouder Geros zegt in het Parool... dat het museum na de verbouwing beeldschoon is geworden... en dat dit het moment is om de onderdoorgang af te sluiten. De lezers van de website van het Parool zijn verdeeld. Van de 3500 stemmers is 53 het oneens... met de afsluiting van de fietstunnel onder het museum. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen gaat u in het Radio 1-journaal minister De Jager van Financiën horen... over de afspraken die Finland met Griekenland maakt. Een onderpand van de Grieken in ruil voor een lening. Dat willen wij ook, zei Geert Wilders eerder deze uitzending. Minister De Jager reageert zometeen. Ook aan hem de vraag, wist hij eigenlijk wel dat Finland dit aan het doen was? Tot zometeen.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 Over 1 tot half 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Donderdag. Laten we er een echte donderdag van maken met een stevig stukje. Elke dag hetzelfde liedje. Jammer.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 Kijk op frieslandbank.nl Dus. Seminar. 28 september. Psychologie van het overtuigen.nl Dit is Radio 1.